11 uur. Dit is Radio 1. Het Felix Murders. Over vier minuten in de gids.fm van onkruid tot genetische modelplant, de zandraket. En producten met een verhaal hebben de toekomst. Het NOS-journaal met Dorot Megens. Een reeks bomaanslagen in Irak heeft dan zeker twintig mensen het leven gekost. De aanslagen waren onder meer in Baghdad, Fallujah en Kirkuk. Onduidelijk is of ze iets met elkaar te maken hebben. Maar er wordt rekening mee gehouden dat rebellen onrust willen stoken. in de aanloop naar zaterdag. Dan zijn er provinciale verkiezingen in grote delen van het land. De Giro 555-actie voor Syrië heeft tot nu toe 3,7 miljoen euro opgeleverd. Dat geld is vooral gebruikt voor eten, drinkwater en medische zorg. De actie gaat volgens de samenwerkende hulporganisaties voorlopig door. Er wordt hulp uh, geboden door de tien organisaties... die uh, in de samenwerkende hulporganisaties zitten. Dan gaat het bijvoorbeeld om medische zorg aan de gewonden in Syrië zelf. Het gaat om voedselpakketten voor mensen die uh, geen eten meer hebben... En het gaat bijvoorbeeld om de opvang van kinderen. Begin deze maand was er een grote tv-actie voor Syrië. Maar die leverde een bescheiden resultaat op van iets meer dan een miljoen euro. De afgelopen twee weken is er dus ruim 2 miljoen euro bijgekomen. Inspecteurs van het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank... hebben overeenstemming bereikt met Griekenland over de economische hervormingen van het land. Dat maakt de weg vrij voor de uitbetaling van het volgende deel van het Europese hulpprogramma. Griekenland kan daardoor aanspraak maken op de 2,8 miljard euro... die het land eigenlijk vorige maand moest ontvangen. Het aantal nieuwe mensen in de schuldsanering is voor het eerst in twee jaar gedaald. Het CBS meldt dat het vorig jaar ging om bijna 14.000 schuldsaneringen, 7% minder dan het jaar ervoor. De daling is opvallend, zegt het CBS. 2012 ging het natuurlijk wat slechter met de economie, dus op zich kan het verrassend zijn dat het aantal schuldsaneringen is gedaald. Uh, het kan ook betekenen dat de toegang tot de schuldsanering een stuk strenger is, dat dus niet iedereen zomaar wordt toegelaten. Daarbij speelt het mogelijk ook een rol dat mensen nu een stuk zuiniger worden... en meer geld opzij zetten voor uh, als het economisch misgaat. De website van de Belgische kunstenaar Jan Fabre is gehakt. Gehackt. Fabre kwam de afgelopen tijd twee keer in het nieuws... omdat hij levende dieren gebruikte voor kunstwerken. Vorig jaar liet hij in het stadhuis van Antwerpen katten de lucht in gooien voor een film. Kort geleden toonde hij op een tentoonstelling vogelspinnen... die in een doolhof van scheermesjes waren gezet. Iemand die spreekt namens de actiegroep Anonymous zegt in een videoboodschap dat Faber onder het mom van kunst dieren mishandelt. We demand action against Jan Faber. And if the government is not going to take action, then we do it ourselves. This was only a warning from us to Jan Faber. Het weer nog vrij veel wolkenvelden, maar ook af en toe zon. We trekken buien over het land, waarbij in het oosten later vandaag... ook kans is op onweer. Het wordt 15 tot 19 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. De rest van de week is het lichtwisselvallig. Vanaf donderdag komt er weer wat meer ruimte voor de zon. Het regent in Hilversum. Zometeen verder met de gids.fm. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes! Maar is vaak van korte duur. Een upgrade van BMW, daar kunt u van blijven genieten. Oh,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 VARA, Radio 1, de gids .fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, ik ken het niet, maar het bestaat, de zandraket. Het is een klein plantje dat lijkt op het herdestasje. En het herdestasje ken ik ook niet. Lang is gedacht dat de zandraket onkruid was, en dat is het ook... maar de zandraket is ook uitgegroeid tot de modelplant voor genetisch onderzoek. Kortom, het fruitvliegje van de plantenwereld. Schijnend hoogleraar, erfelijkheidsleer Martin Kornheef... was jarenlang bij dit onderzoek betrokken en hij zit hier zo aan tafel. Het enige kritische televisiestation in Venezuela geeft zich over. Dat station is nu verkocht aan een zakenman die warme banden heeft... met de winnaar van de presidentsverkiezingen Nicolas Madura. De wereldontvanger baart zich over de gevolgen voor de oppositie in Venezuela. En de messen worden geslepen, niet alleen in Den Haag, maar ook in Amersfoort. Daar doet de ambachtelijke messensmit soms wel 50 uur over één mes. En voor haarscherpe beelden... Surf naar de ook prinses Margriet ontwijkt belasting, zo luidt de kop in de krant vanochtend. Margriet zou een fiscale constructie op hebben laten zetten... om minder belasting af te dragen aan de Nederlandse staat. Ze is de derde dochter van Juliane die dat doet. Klopt dat? En waarom doet ons koningshuis zoveel moeite... om zo weinig mogelijk belasting te betalen in eigen land? Ik leg het voor aan fiscaal-econoom Peter Kavelaars. Meneer Kavelaars, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voor een fiscale constructie die Prinses Margriet heeft opgezet? Kunt u dat eenvoudigweg uitleggen? Nou, dat weten we natuurlijk niet helemaal precies... want over de uh, omstandigheden zijn niet alle gegevens bekend... maar als het goed is is er een stichting opgericht... waarin, uh, als ik het goed begrijp, zij uh, vermogen heeft ingebracht. En dat vermogen dat zal op het ene moment uh, natuurlijk naar uh, de nabestaanden uh, gaan. Uh, en hoe ze dat precies doen, dat weten we natuurlijk niet. Uh, dat kan op allerlei manieren. Dat geld kan uh, gewoon aan ze gegeven worden... maar dat kun je ook koppelen aan studie, uh, studiefaciliteiten of iets dergelijks. En de gedachte is... Dat dat uh, met name het rendement in die stichting... Uh, dat dat dan ook buiten de heffing zou, uh, zou blijven. Dus uh, ja. de erfenis, daar wordt wel belasting over betaald... maar het rendement erover niet? Nou, nee, mogelijke wijze ook over een deel van de erfenis niet. Uh, maar dat, ja, dat kan ik zelf niet helemaal uh, doorgronden... omdat ik daar de verpleitende omstandigheden niet uh, Dus niet hij heeft ken. er inderdaad voordeel bij op deze manier? Nou, als het, als het nog juist is, want de stichting is uh, al een groot aantal jaren geleden opgericht. En wat ik zo zag, is dat uh, in de eerste plaats uh, zij zelf met uh, een van de kinderen uh, het bestuur voert. Met overigens iemand van en Abro. En dan kun je al gauw krijgen dat eigenlijk zo'n stichting vanuit fiscaal perspectief transparant wordt aangemerkt. Dat betekent dat je er eigenlijk gewoon dwars doorheen kijkt. En dat je gewoon het vermogen toerekent aan de achterliggende personen. En dat is dus de prinses. En dan zou je niet zo opschieten. Uh, dus en dat, dat, dat, dat, dat zou kunnen zijn, het kan ook zijn... Dat... Dat men daar misschien uh, afstemming over heeft uh, verkregen met de fiscus. Maar als dus het transparant op... zou zijn, waarom zou ze het dan doen? Nou, dat, dat is, um, is um, uh, inderdaad niet voor de hand liggen als die uh, transparant is. Want dan schiet ze er niet veel meer op. Tenzij je zegt, nou, ik wil een deel van mijn vermogen onderbrengen in de stichting. Maar dan zitten er geen fiscale uh, voordelen aan. Maar het ligt dus een beetje voor de hand... dat er inderdaad, om duidelijkheid te krijgen over die positie... dat er met de Belastingdienst, denk ik, afspraken over zijn gemaakt. Uh, overigens is het vervolgens wel weer zo... dat we een uh, paar jaar geleden hebben wij we nieuwe wetgeving... fiscale wetgeving ingeïntroduceerd. En daarin zie je weer uh, dat dit soort stichtingen... Uh, stichtingen uh, bij wet transparant worden aangemerkt. En dus bij wet er eigenlijk doorheen gekeken wordt. En Automatisch ik eigenlijk? Schat in, nou, ik schat in dat ze een beetje door de wetswijziging zijn achterhaald. Dus dat het voordeel ook om die reden er vermoedelijk niet meer is. Dus het heeft geen zin voor mij om zo'n belastingconstructie op te zetten, stel dat ik vermogen zou zijn. Uh, nee, dat is nee, dat is in het begin zo in veel gevallen niet mogelijk. Die, die, die, die wetgeving is vooral gericht overigens op buitenlandse trusts, hè, die, die je heel veel ziet, en buitenlandse stichtingen waar geld in wordt ondergebracht. Maar die is op zich heel breed, dus die zou ook kunnen gelden voor dit soort, dit soort stichtingen. En in de, ja, zeg maar in, in de wetsgeschiedenis, toen die regeling tot stand is gekomen, staat ook eigenlijk uitdrukkelijk dat die op, op familieachtige stichtingen, uh, waar we hier een voorbeeld van hebben, uh, op van toepassing is. Dus ik, ik, mijn inschatting is een beetje dat, uh, laat ik zeggen, als er fiscale aardigheid in zit dat die of dat dat, dat dat verleden tijd is. U hebt de uh, documenten erover in de Telegraaf van Zaterdag bestudeerd. En u denkt daar zo over zoals u nu denkt. Is het nou dezelfde constructie als die van haar zussen Irene en Christine? Nou ja, die, die zaten vooral in het buitenland. Uh, dus dat ligt in zoverre wel iets, uh, iets anders. Dat maakt het toen de tijd ook wel wat gemakkelijker uh, als het in het buitenland zit. Omdat die, uh, die, die, ja, daar de fiskers eigenlijk niet zo makkelijk doorheen prikken. En dat is hier een stukje gemakkelijker. Maar uiteindelijk denk ik dat in de kern er niet heel veel verschil in bestaat. Want prinses Christina zat op Guernsey met haar geld. Ja, op een van de kanaalheden. Ik weet niet of het kurnsje was, maar dat, dat, dat was inderdaad wel zo. Ja, ja klopt. Nu ja, en en, nieuw... en, daar, en dat, dat speelde natuurlijk zeg, vervolgens in Engeland af. Dus ja, dat, dat, dat is eigenlijk helemaal buiten het, buiten het zicht van de Nederlandse fiscus. En daar, ja, daar kon in Engeland misschien wel wat mee aan de hand zijn. Maar in Nederland lag dat niet onmiddellijk voor de hand. Enige idee waarom de Koninklijke Familie nou, dat geld op zo'n manier wegzet. Uh, nou ja, kijk, op zich is, is elke belastingplichtige uh, uh, natuurlijk, uh, die, die zal proberen om uh, misschien zo min mogelijk belasting uh, te betalen. En als dat op een uh, legale wijze kan en daarvan is uh, stellig sprake, ja, dan is de vraag, uh, althans sommigen de vraag stellen of dat voor de koninklijke anders ligt, voor de koninkfamilie anders ligt dan voor elke andere Een Hoeveel functieer denk ik dan? Ja, zeker. Nou, ik, ik, ik, ik zei het ook vanuit, vanuit, vanuit de persoonlijke positie. Kan ik kan me dat voorstellen dat men zo denkt, ja, ik ben niet anders. Maar een voorbeeldfunctie, daar hebt u op zich gelijk in. Uh, uh, dat, dat geldt natuurlijk ja, uh, voor, voor, voor veel mensen overigens... Uh, die zich die, uh, misschien net, net iets netter moeten gedragen dan, uh, dan anderen. Uh, en dat, daar, daar is bij het Koninkrijk natuurlijk heel veel van te, voor te zeggen, ja. Nu ja. zegt het Nieuw-Republikeins Genootschap... dat ook Willem-Alexander geen belasting betaalt over zijn uitkering van acht ton. Is dat juist? Ja, dat is wel juist. Ja, dat is uh, dat geldt ook overigens voor de gewoon voor de uh, voor de huidige koningin en ook over de voorgang, voorgang uh, gaande uh, zeg maar. Uh... Koning, uh, en die, die, het dat inkomen, dat zou twee keer zo hoog zijn als dat van Obama. En meer dan de ons omringende koningen en koninginnen. Ja, dat ons, ons uh, inkomensniveau ligt niet, uh, niet laag. Uh, het is inderdaad ruim acht ton. En dat wordt onbelast genoten. Maar bovendien, dat, dat uh, weet misschien niet iedereen. Ze krijgen ook nog een, ja, wat, wat wel genoemd wordt een soort kostenvergoeding. Om het hele uh, instituut van het koninklijk huis, waar we kosten ze zelf dragen, uh, zeg maar te financieren. En die vergoeding is ook onbelast. Maar die komt bovenop die acht. Ton, en die is uh, voor uh, de, ko de koningin in dit geval, dat is de zwarte dan de Alexander, uh, nou, ruim 4 miljoen. Uh, dus bij elkaar uh, ontvangt de koning of de koningin uh, meer dan 5 miljoen op jaarbasis. Uh, dat is helemaal onbelast. En, uh, Vervolgens moet daar dan wel uh, alle kosten uit worden betaald. Dus de hele, hele hofhouding, om het zomaar uit te drukken. Uh, ja, en dat is, uh, dat is in de grondwet vastgelegd. Dus dat ligt er al heel, heel lang in vast. Uh, en dat zal dus niet zo uh, gemakkelijk zijn om dat uh, terug te draaien... Nee. of te verlagen of anderszins. Nou, te verlagen, dat zou we toch nog kunnen. Maar terugdraaien, dat is heel lastig... omdat de grondwet nu helemaal uh, niet eenvoudig te wijzigen is. Twee derde meerderheid heb je nodig in zowel de Eerste als in de Tweede Kamer. andersom dan. Precies, ja. Dank u wel, meneer Kavelaas. Ik weet weer voldoende. Fiscaal econoom. Goed, graag gedaan. De Smeden, zoals dat in de ijzertijd gebeurde eigenlijk... dat is de passie van Johan van Zanten. De 25-jarige student hts werkdagenbalkonde maakte in zijn smederij exclusieve koksmessen met bijzondere motieven. En ze zijn te zien op de site, op dit moment zelfs. Soms is hij er wel 50 uur mee bezig met het maken van één mes. Verslaggever Jan Peels mocht even meekijken in de smederij in Amersfoort. Komt er komt veel hitte aan te passen als je moet uh, smeden. Een grote een blauwe gasvlam. Ja, dit is de gasvlam van uh, de gasoven. En, uh, nou, die gaat dus in de oven en daarmee stook ik het pakket staal warm. En, uh, dat wordt ongeveer uh, 1200-1300 graden. Het zijn prachtige messen die je maakt, maar waar begin je mee? Nou, ik begin eigenlijk met uh, een stukken gereedschapstaal. Uh, daar snij ik eigenlijk plakjes van uh -huh. en uh, die leg ik op elkaar. Zijn Laagjes waaruit zo'n mes wordt opgebouwd. Ja, begin met iets van 20 lagen en uh, dat vuurlasje aan elkaar. En uh, dat moet je uitstrekken op een gegeven moment dat het eigenlijk langer wordt. Dan weer inhakken en dubbel vouwen. En uh, nou dan heb je natuurlijk dubbel aantal lagen, bijvoorbeeld 20 ga je naar 40. Je kunt net zoveel lagen doen als je wil, maar ik vind zelf ongeveer 200 lagen bij 5 mm dikte ongeveer het mooiste. Uh, je kan ook uh, minder lagen doen, dan krijg je een grover patroon. Het patroon, daar heb je het over. Want dat maakt een ambachtsmes bijzonder. Kunnen we er eens eentje bij pakken? Ah, kijk. Nou, dit is de Van Zanten 220. Oh, dus hebben we hebben ook al meteen namen. Ja, zeker. <laughs> ja, dat is, uh, een mes heb ik ontworpen. Het uh, nou, is natuurlijk een koksmes, dus het is dus helemaal aan alle kanten bedacht... om zo fijn mogelijk te snijden in de keuken. Het ziet eruit als een gewoon mes, met dat verschil dat er... Op het snijgedeelte allemaal kleine, ja als het ware, figuurtjes zitten. Glimmend en dof. Ja. Uh, alsof het een soort patroontje is uh, van een gordijnstof. Ja, nou ja, gordijnstof <laughs> zou ik niet willen zeggen. Maar... maar dan van staal. Ja, van staal, ja. Het is, het is eigenlijk een kunstvorm binnen het smeden. En uh, Kijk, het is niet zomaar bedacht om van... Hé, hey, we gaan het eens mooi maken. Het is eigenlijk een procedé wat al... Uh, ...duizenden jaren bestaat, sinds het begin van de ijzer tijd. Maar ja, het wordt bijna nooit meer gedaan op deze manier. Nee, dat, dat klopt. En dat komt omdat je tegenwoordig heb je hoogovens. In Hermuiden bijvoorbeeld, daar uh, hebben ze dus moderne technieken hoe ze staal maken. Daarvoor hoeven ze niet te vouwen en te strekken en, en te vuurlassen. Dat is niet nodig. Ja, dat vouwen was toen noodzaak. Om het sterk te maken uiteindelijk. Ja. Zo wordt het mes langzaam een geheel. Hè? Al die plaatjes op elkaar worden zo ja. het mes. De kling is eigenlijk al voor een groot deel gesmeed. Die bestaat dus nu wel uit ongeveer 200 uh, hele dunne laagjes. Maar ik wil nog wel een beetje de vorm van het mes er meer in gaan smeden. Dus ja, bepaalde delen die maak je dunner of strek je uit. En, uh, ja, je ja, uiteindelijk wordt het dan de vorm van het mes. Hè? De, de, de taps toelopende waar het uiteindelijk heel erg scherp wordt. Het puntje dat, dat wordt hier dus gemaakt. Ja, nou voor uh, een deel. Dus uh, je gaat eigenlijk tot nou millimeter of drie op zijn dunst. Uh, en dan gaan we ga ik naar de bandschuwmachine. En, uh, je slijp je het mes. Je slijp ik het mes. Op een gegeven moment heb ik gesmeed en dan heb je een, uh, een smeetstuk. Maar je kunt niet tot de uiteindelijke vorm smeden. Je moet er wat laten staan eigenlijk. Uh, en dan ga je dus wegslijpen. Je kunt heel secuur mee ja, werken uiteindelijk om, uh, om, ja. om dat puntje zo dun mogelijk te maken waar je mee gaat snijden. Nou precies, ja. Je bent 25 jaar, studeert werktuigbouwkunde. Hoe kom je er dan bij om dit soort specifieke messen te gaan maken? Um, nou, smeden had altijd wel mijn fascinatie. Ik had, ik had voordat ik hier in de smederij in Amersfoort zit, had ik een, uh, een schuur in, uh, in Hoogland, in de polder, samen met een vriend van me. Ik had een oude brommer, een kreidler. En uh, die heb ik daar opgeknapt, en auto, sleutelen, dat soort dingen. Maar dat is nog iets anders dan messen. Dat is iets anders dan klopt. Maar goed, ik had toen zoiets van, nou, ik wil gaan smeden. En uh, ik had gewoon een aanbeeld gekocht en een vuur. Uh, toen heel gauw kwam ik er al achter van, hey, um, damasten. Uh, dat was iets geheimzinnigs, zeg maar. Dat is die tekening in ja. het snijvlak. De damast is inderdaad, uh, ja, zo noemen ze dat. Um, maar goed, dat was altijd binnen het smedenbeeldje een beetje bijzonder en apart. En uh, om dat te maken, dan moest je wel heel veel veroefenen en zo. En vooral als je op een gegeven moment hele mooie... Uh, aparte patronen wou maken, dan werd het echt heel moeilijk. En ja, daar zag ik een soort van uitdaging in. Ik denk van, nou, dat wil ik gewoon doen. Maar ondertussen heb je al wel messen gemaakt die over de hele wereld gaan. Hoe kan dat? Uh, nou goed, ik stond dus in de krant. En dat was echt uh, heel goed natuurlijk. Want ik had gelijk drie messen verkocht die dag. Aan? Ja. Um? Nou ja, dat zijn eigenlijk, moet je zeggen, ja, ik noem het de beter gesitueerde hobbykop. Die in ieder geval weet wat ze kopen. Die uh, goed begrijpen van uh, nou, ja, waarom hangt een hoog prijskaartje aan, wat is ja, het. Wat dan? Het kost het? Nou, het varieert een beetje. Als je een Damaste Koksmes hebt, die is nu 1250 euro. Weet je, bij mij gaat het gewoon om kwaliteit en mooi. Dat vind ik de belangrijkste dingen. Ja, het heeft ook iets mystieks bijna. Hè? Dat, dat, dat, dat smeden en wat er dan gebeurt door, door op dat staal te slaan. Dan, er ontstaat iets. Ja, er ontstaat echt iets. Dat is zeker waar. En het is ook, als je dan begint met het smeden, je moet je gewoon van het, dat je binnenloopt dat je weggaat, gewoon 100% concentreren. Als je even afgeleid bent, dan kan je het verbranden in je vuur. En dan kan het zijn dat je twee dagen staat te meppen. En dan kun je dan in de kliek ook ja, Dus dat, dat, dat heb ik ook vaak genoeg gehad. En dan word je verschrikkelijk zergereinig van. En, maar daarentegen, als je, als je een week met iets bezig bent. en je hebt gewoon geen fouten gemaakt. en het is goed na het tijd. dan ben je in een heel goed humeur. <laughs> En ja, nou, zo gaat het een beetje. Meer dan 50 uur werken aan de Van Zanten 220. Johan van Zanten was aan het woord. En zaterdag wordt voor de zevende keer de Dutch Knife Exhibition gehouden in Tiel. Er zijn meer van dit soort messen te zien. En er wordt ook een heuse mesverkiezing gehouden. Een mesverkiezing is weer heel wat anders dan een mesverkiezing. Ja, ja.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 That you don't know what you've got till it's gone. We pay paradise, put up a parking lot. Ooh. I just don't it always seem to go. That you don't know what you've got till it's gone. Be pee paradise, put up a parking lot. Be pee paradise, put up a parking lot. Ooh. Sorry. Tony Mitchell, toch altijd een leuk nummer: Big Yellow Taxi. De gids.fm. Ja, je ziet hoe prachtig zo'n zo paddenstoel is. Hè? Met die plaatjes en zo. Hè? Hoe dit ges, geschupt is. Hè? Als jullie hier dan over een paar jaar komen, dan zie je ze misschien overal staan. En dan ga je ook zo staan. Met zo'n prachtige parasolswam word je dan vereeuwigd. Een betere kameraad kan je niet hebben. Zoals Jan Wolkers keek naar de natuur is uniek. Hoewel... Misschien moeten onderzoekers op weg naar een belangrijke ontdek ontdekking... wel op eenzelfde manier kijken. Onderzoek naar het bijzondere plantje, de zandraket bijvoorbeeld... onder leiding van de Wageningse hoogleraar, erfelijkheidsleer Maarten Koorneef. De zandraket werd lang gezien als onkruid, maar bleek ongelooflijk belangrijk te zijn. En professor Koorneef zit hier. Goedemorgen, meneer Koorneef. Voelt u zich verwant met Jan Wolkers, in zekere zin? Ja, ik in, als natuurliefhebber zeker. Ik ben geen kunstenaar zoals hij, maar uh, ja, uh, planten bekijken in de natuur. Ik ben een beetje gericht op planten en iets minder op vlinders. Dat doen mijn collega's, maar uh, zeker. En u kijkt daar met dezelfde ogen? Uh, ik, ik kijk daar een beetje gefocust op mijn uh, hobbyplantje, mijn zandraket. Die, die zie ik als klein plantje tussen alles uh, zitten. Ik kijk ook naar de rest maar. Dat, ik heb een beetje een eenzijdige blik op de natuur. Kan je ook zeggen? Ik noemde u wagening zo ook leren, maar dat bent u eigenlijk niet meer. Hè? Mm, ik ben officieel uh, heb ik uh, afgelopen week uh, uh, mijn afscheidscollege gehouden, maar ik, ben, ik blijf wel onderzoeker en mijn hoofdtaak is eigenlijk uh, directeur van een onderzoeksinstituut in Duitsland. Dus daar blijf ik nog drie jaar aan de gang. Komen. En dan gaat het ook over planten daar. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde onderwerp ook voor een groot deel. De zandraket. U heeft er echt jarenlang onderzoek naar gedaan. Niet iedereen zou er een plantje bij bedacht hebben. Hoezo, zandraket? Waar komt die naam vandaan dan? Dat weet ik eigenlijk niet. De raket, er zijn een aantal soorten in diezelfde plantenfamilie die ook raket heten. En het is niet helemaal duidelijk. Dat zand is wat logischer, want het plantje groeit bij voorkeur op zandgronden. En dat, dat, dat, dat klopt wel. Een raket is een, een plantengroep maar waarom dat raket is. En groeit het snel? Um, ja, het groeit vooral snel als je dus kijkt hoe snel uh, het uh, gaat bloeien en hoe snel zaden ontstaan. En uh, die korte generatieduur, uh, twee maanden ongeveer, van zaad tot zaad, dat is enorm belangrijk om genetica ermee te kunnen bedrijven. Het dus, groeit er zo uh, raket. Het, het is niet zo dat het, uh, ja, dat zich op zich misschien een raket, het is niet zo dat het nou een vreselijk grote plant wordt, want ja, daar heeft hij geen tijd voor in die korte uh, in die twee maanden. Dat die, uh, en sinds wanneer wordt er een onderzoek gedaan naar die plant? Nou, dat is um, toch al 100 jaar. Zo lang al. Uh, ja, ja, ja, maar uh, er is de laatste 25 jaar een enorme opleving gekomen in dat onderzoek. Daarvoor was dat zeg maar, internationaal ook een wat uh, laag pitje. Maar uh, het is nu het belangrijkste modelplantje voor onderzoek tenminste in de, in de wereld. Dat Ik is... noemde dat net onkruid, maar is het onkruid? Nou ja, een onkruid is volgens onkruiddeskundigen een, scha een schadelijke plant. En deze plant is niet schadelijk, want hij groeit eigenlijk... Hij kan niet slecht, niet goed uh, is een competitie aan met andere onkruiden. Dus, maar het is een wild plantje. Maar je wil het niet in je ik tuin wil, hebben? Nou, dat kom je makkelijk Ik U vracht. natuurlijk wel, maar... Ik wel, ik wel. Ja, dat uh, klopt. Nou, lijkt in een doodgewoon plantje, maar het is het niet. Hè? Wat is er zo bijzonder aan dan? Nou, het... het het belangrijkste is eigenlijk die, die zaken zoals uh, korte generatieduur... Het, wat het heel geschikt maakt voor erfelijk onderzoek. Het is op zich een, een normaal plantje. En we, we, daarom noemen wij het ook een model. Het is een model voor planten. Uh, maar het is het model waar men onderzoek aan doet. Net zoals er zijn heel veel dieren, maar er wordt heel veel onderzoek aan een muis gedaan. Omdat de muis een model zoogdier is. Uh, en zo wordt er heel veel onderzoek gedaan aan één insect... dat is de truifvlieg, de Er zijn miljoenen insecten... Maar dit is vertegenwoordiger voor de onderzoekers van die groep organismen. Heeft het misschien een eenvoudige genestructuur? In vergelijking met het planten? Is, dat is een, belang, een ander belangrijk argument. Uh, het is een, wat we noemen een klein genoom. De, grote, de hoeveelheid DNA die in een kern zit is eigenlijk uh, relatief gering. Alle genen zijn er wel, maar er zit weinig extra uh, materiaal uh, omheen. En dat maakt het ook weer handig om daarnaar te kijken. Maar de soort genen die bij dit plantje voorkomen zijn niet veel anders. Dan de soortgenen die bij een tomaat voorkomen. En, en een aardappel en een graan. U doet dit onderzoek al sinds 1976? Ik ben, ik ben in 1976 daaraan begonnen. Na dit plantje. Met dit plantje. En is het dan jaren wachten met veel geduld op een nieuwe doorbraak? Of is er altijd een oneindige hoeveelheid mogelijkheden? Er, er is heel veel te doen. Uh, en en uh, nee, dat is, dat is nooit een probleem. Uh, je werkt ook aan meerdere onderwerpen. En ja, die onderwerpen die ontwikkelen zich uh, ja, geleidelijk. En op een bepaald moment komt er uh, ja, een doorbraakje, een andere keer. Uh, gaat het gewoon uh, ja, een van, van kennis aan, aan wat er bekend is. Wat was de is. eerste doorbraak bij de gekeerd. <laughs> nou ja, dat is het, het, in, in voor mijn eigen onderzoek, voor mijn eigen onderzoek was dat het vinden van bepaalde mutanten, uh, erfelijke afwijkingen, dat, daar zocht ik naar. Want erfelijke afwijkingen vertellen iets over wat genen doen. Als het, het gen niet functioneert, ja, dan zie je wat dat gen pas doet. Yeah. En, en een van de, de soort mutanten die ik in mijn begintijd al geïsoleerd heb, ze waren mutanten die niet de kleur van het licht konden herkennen. Ook planten reageren op, op de lichtkleur. Um, Bijvoorbeeld door anders te groeien, sneller te groeien, langzamer te groeien. En ik had voor het eerst heb ik die mutanten gevonden die dus eh, niet meer bijvoorbeeld op rood licht reageerden. En andere die niet meer op blauw licht reageerden. En dat, ja, dat is dan weer de basis van onderzoek. Wat uiteindelijk toe leidt dat die genen geïsoleerd worden. Dat men die genen op moleculair niveau kan bestuderen. En dan kijken. We hoe bijzonder ze zijn en verre ze afwijken van... De ja, precies, dat, dat, is, dat, is, dat is de waarneming die je doet. En die moet je dan interpreteren op de goede manier. Dat je zegt, hey, het is uh, iets uh, wat met licht te maken heeft... of uh, met, met de gevoeligheid voor, voor kou... of de gevoeligheid voor de lengte van de dag. Uh, dat zijn allemaal dingen waar ik en anderen aan gewerkt hebben. Komen we door dat onderzoek naar die zandraket ook nog iets te weten? bijvoorbeeld Een hele gekke vraag misschien, maar over de mens? In, in principe is natuurlijk de biologie van een plant behoorlijk anders dan de biologie van een mens. En dus ik, ik, ik wil daar niet te veel uh, nadruk op leggen. Wat van belang is uh, voor, die, voor die zandraket, is dat. Dat er een plant is die lijkt op onze gewassen. Waar we plantenvereniging in doen. Waar we nieuwe peren te verbeteren. En, en voor die kennis is dat werk aan zo'n modelplant enorm belangrijk. En dat uh, dus de bloei van een plant, hoe dat bij zandraket gaat, is niet veel anders. Uh, dan hoe dat Maar bij zitten een... er nog stoffen in die, mens, die de mens kan gebruiken? Bijvoorbeeld, oh, de, de mens? Nou ja, uh, voedingsstoffen zeker. Ik bedoel, uh, de, de, de, de, wat we noemen de biochemie van planten is, is enorm belangrijk. Omdat dat opeten. Dat ja. is zo simpelweg, uh, ja, En deze zandraket. Yeah. <laughs> Zit daar nog iets speciaals in? Ja, er zijn bepaalde stoffen die, die, die, die, die bijvoorbeeld de smaak van kool bepalen. Dat, dat is ook de, de chemie van, van die stoffen. Is eigenlijk vooral onderzocht in Arabidopsis, in die zandraket. Dat, sorry, Arabidopsis is de Latijnse naam waar wij ook veel mee werken. Ik vind een mooie naam. En dus dus ja, ook die kennis is weer belangrijk. En vooral ook om te weten hoe dat dan bij die koolgewassen zo is. En sommige van die stofjes die bijvoorbeeld bij Arabidopsis erin zijn... Zitten, die hebben een werking tegen kanker. Zij zijn medisch van belang. Hè. Dus we praten ook ja. over hoe gezond is voedsel, eh, ongezond sommige dingen zijn. Maar, eh, ja, dus dat, daar zijn zeker voorbeelden van te vinden. De DNA-structuur van deze zandraket is bekend, maar ook ja, ja. Van, van andere gewassen. Zei ik geloof. Ja, maar, maar dit, is, dit is de eerste plant waar het van bekend was. is dus In 2000, eh, eigenlijk nog voordat het menselijke genoom eh, bekend was, gesequenced, zoals we dat noemen, Um, was dat um, voor de zandraket ook bekend. Omdat het zo'n klein genomen had. Ja. Waarvan welke gewassen is het... Oh, nu, nu. Dat gaat nu de laatste jaren enorm hard. Uh, tomaat, aardappel, ik denk dat dat uh, de tarwe, rijst... is rijst, Is die zandraket weer. nog interessant? Toch wel, toch wel. Want het is toch iets waar je onderzoek aan blijft doen... omdat je er ook alweer van, veel van af weet. He. Je bouwt voort op wat, wat uh, eerdere mensen ontdekt hebben. En, en dat, is, dat is spannend... Ja, u blijft het in ieder geval doen. Ik blijf het doen, maar op een uh, wat zachter pitje. Uh... Martin Kordeve, hij doet het in Duitsland dan. En niet meer in Wageningen. Met ja. ja Tot twaalf uur nog komen de zondag aan de geiten de wijn. Nou ja, geiten alleen de biogeiten. En een product verkoopt beter als er een goed verhaal bij zit. Dit is Radio 1. Het is half twaalf geweest. Hier is Dorold Megens met het NOS Journaal. Een aantal bomaanslagen in Irak heeft dan zeker twintig mensen het leven gekost. Aanslagen waren in onder meer Baghdad, Fallujah en Kirkuk. Mogelijk willen rebellen onrust stoken in de aanloop naar zaterdag... want dan zijn er provinciale verkiezingen in delen van Irak. De Giro 555-actie voor Syrië heeft tot nu toe 3,7 miljoen euro opgeleverd. Het geld is gebruikt voor eten, drinkwater en medische zorg. De actie gaat volgens de samenwerkende hulporganisaties voorlopig door. De SHO zegt dat mensen nu niet stoppen met geld geven en dat ook niet moeten doen dat miljoenen mensen in Syrië hulp nodig hebben. De website van de Belgische kunstenaar Jan Fabre is gehackt. Fabre kwam de afgelopen tijd twee keer in het nieuws... omdat hij levende dieren gebruikte voor kunstwerken. Vorig jaar liet hij bij het stadhuis van Antwerpen... katten de lucht ingooien voor een film. En kort geleden toonde hij op een tentoonstelling vogelspinnen... die in een doolhof van scheermesjes waren gezet. De actiegroep Anonymous zegt dat Fabre onder het mom van kunst dieren mishandelt meer dierennieuws. Voor de Nederlandse kust is vorig jaar, vorige maand een record aantal bruinvissen geteld. Begin maart werden er volgens natuurcentrum Ecomare 126 gesignaleerd bij Den Helder. Ook op andere plekken langs de Nederlandse kust zijn er veel geteld. Volgens Ecomare trekken de dieren naar het zuiden van de Noordzee omdat er in het noorden mogelijk te weinig voedsel is. Zijn de hoofdpunten? Dit is de met Felix Zo Zometeen al het laatste onafhankelijke televisiestation van Venezuela... gooit noodgedwongen de handdoek in de ring. Maar nu onmiddellijk Joss Stone. Joss Stone. Ze was er bijna niet meer geweest, want twee mannen in Engeland hadden een plan bedacht om haar te ontvoeren en dan te vermoorden. En die twee heren die zijn de afgelopen tijd voor de rechter gebracht. En die oordeelden, althans voor één van de personen, levenslang. Super duper love. Uit 2003. Vara. De gids .fm. De wereldontvanger. Wil Frank Tenoot, goeiemorgen. Je gaat naar Venezuela. Gisteren natuurlijk de presidentsverkiezingen. Het zal je niet ontgaan zijn. Uh, nou, die zijn gewonnen. Althans, daar lijkt nu wel sterk op door de bescherming van Hugo Chavez, Meneer Maduro. Ja, dan heb je dus de, de verliezende kandidaten. Liberaal Enrique Capriles. Nou, die legt zich niet neer bij de uitslag. Hè. Dat, dat hoorden we al. Nou, wat daar verder van gaat komen... Dat moet nog blijken, maar wat zeker is... is dat Capriles van tevoren kansloos werd geacht. En nu werd het ja, blijkbaar toch een nek aan nek race tussen die twee. En tijdens zijn campagne heeft Capriles heel veel gehad... aan tv-station Globo Vision. Want op de zenders uit het uh, Chavez-kamp werd hij vooral genegeerd. Maar op Global Vision was hij vaak te zien vrijdag nog... met een, met een lang interview... en donderdag tijdens een grote verkiezingsmanifestatie. Toda esta energia, toda esta fuerza que me transmiten. Todas estas ganas de luchar. Yo estoy seguro que el próximo lunes tenemos una nueva Venezuela. Ja, dit was Capriles in de stad. Carigua, daar, daar sloot hij zijn campagne af. Ja. Nou, en toen nog vertelde hij uh, dat, dat hij ervan overtuigd was... dat er op maandag, nou vandaag dus, dat er een, een ander Venezuela zou zijn. Nou, dat is nog maar de vraag natuurlijk. En deze manifestatie werd live uitgezonden door GloboVision. Vision. En wat, is, wat is dat voor zender dan? Nou, het, het, die zender werd opgericht in 1994. Dat was toen de eerste 24 uur nieuwszender van Venezuela. En toen uh, Hugo Chávez, toen hij president werd... toen had hij daar een, een behoorlijke kwaai aan, aan GloboVision. Het was samen met een paar andere commerciële zenders... Was het uh, na namens hem stevig op de korrel. Een ander kritisch tv-station, RCTV, de oudste zender van Venezuela, werd in 2007 uit de lucht gehaald. Werd de de uh, uitzendvergunning werd niet verlengd. En toen was Glo Global Vision ja, eigenlijk als laatste luis in de pels over. Maar ja, nu deze verkiezingen achter de rug zijn, zal zendereigenaar Guillermo Tsuluaga zijn Global Vision van de hand doen. De situatie het land, omgeving en cada vez Ja, je hoorde hem niet zelf trouwens. Dit was de verklaring van, uh, van Zuluaga. Die werd opgelezen door een van zijn uh, nieuwsankers. Nou, in die verklaring zegt de Zennenbaas dat het een lange, zware periode is geweest voor GloboVision. Hij zegt ja, helaas is de situatie in het land en in hun werkveld, hun journalistieke werkveld is door de jaren heen enorm verslechterd... en door de politieke situatie en polarisatie... worden de aanvallen op het station steeds heftiger. Nou, daarom, en ook vanwege de beroerde financiële situatie... die zender is eigenlijk bankroet... heeft Tsuluaga die heeft besloten om zijn zenden te verkopen aan en een nieuwe over, eigenaar. Ja, hij had het over aanvallen. Aanvallen, ja. ja wat bedoelt u daarmee? Uh, nou, onder andere boetes... Uh, ze hebben, door de jaren heen hebben ze ontzettend veel boetes gekregen... van, uh, uh, van noem het maar de uitzendautoriteit. In 2011 kreeg de zender een, een boete van 1,5 miljoen euro opgelegd. De, de regering die was niet te spreken over de manier... waarop Globovision verslag had gedaan van het neerslaan... het bloedige neerslaan van een gevangenisopstand. Nou, in hun reportages in hun verslaggeving... waren er veel huilende nabestaanden in beeld gebracht... en daaronder het ratelende geluid van geweervuur. Nou, toen kregen ze een boete opgelegd wegens haatzaaien... Uh, adverteerders die, die haakten af, wat dan wordt gezegd onder druk van de regering. Maar er zijn ook fysieke aanvallen. In, in 2009 werd het, het hoofdkwartier van Globovision werd, werd bestormd... door een, door een meute Chavez-aanhangers. En onlangs nog vertelde verslaggeefster uh, Maria Hernandez... dat ze tijdens haar werk werd aangevallen door Chavisten. They began to scream and throw things at me. They yelled at me to get out. I couldn't finish my report. I couldn't be there. I felt like an outcast. Ja, dat het Globo Vision logo op haar microfoon dat, dat werkte blijkbaar als een rode lap op een stier. Bij die fans van Chavez ze begonnen te schreeuwen, dingen naar haar te gooien. Hernandez die maakte dat ze wegkwam en ja, ze kon haar reportage dus niet afmaken. En waar komt die agressie vandaan, die aanvallen van de regeringsaanhangers op Globo Vision? Ja, die komen niet helemaal uit de lucht vallen. Uh, de Chavez uh, de, de overleden president, die heeft nooit echt onder de stoel of banken gestoken. Wat hij wat eigenlijk vindt van die radio- en televisiezenders, die kritische zenders, die, hij noemde ze media terroristen. Het leek wel ja, een, soort, uh, een soort persoonlijke vendetta. Die valt ook wel enigszins te verklaren. Want in 2002 voerde Globovision, RCTV en in nog wat andere zenders... Een, soort, uh, ja, een heel hevige soort van lastencampagne tegen Chavez. Die leidde tot massale protesten van Chavez tegenstanders En uiteindelijk werd de president door het leger gevangen gezet. Wat deed, was een en klare aan me maten, ja, je hoorde het nu trouwens Chavez zelf. Ja. Uh, ik bedoelde... Een, uh... Hij had het wel over Vision. <laughs> ja. Ik bedoelde een, uh, een fragment waarbij je dus zag hoe die, de zenderbazen van die, van die commerciële zenders Nieuws Enkers, die zaten elkaar echt te high five te feliciteren van nou, goed werk jongens, prima gedaan, uh, want ze hadden hem weggekregen. Hij was gearresteerd, maar Chavez die kwam na een paar dagen alweer terug en vastbesloten hij had een vengeance om die tv-zenders een lesje te leren en door de jaren heen snoerde hij tientallen radio- en tv-zenders de mond en dat probeerde. Chavez dus ook meermaals met Global Vision. Hij beschuldigde de zender ervan dat ze hun kijkers zelfs hadden opgeroepen om hem te vermoorden. Nou, Chavez deed in 2007 aangifte. Global Vision anders dan een paar andere zenders die zelf sensuur toepaste, noem maar op. Global Vision trok zich daar niet van aan. Uh, zij gingen gewoon door met het bekritiseren van de regering. Maar ja, zes jaar later lijkt daar een eind aan te komen. Is die verkoop en de nieuwe eigenaar, is die al afgerond? Nou, zo goed als. De, de huidige eigenaar, uh, die, die meneer uh, Tsugluaga, die heeft een deal met de nieuwe koper. Hij wacht alleen, met die definitieve verkoop... wachtte hij eigenlijk alleen tot de verkiezingen waren afgelopen... Hè, om Capriles tot het eind toe ja, een podium te bieden. En de koers van die nieuwe eigenaar zal een andere zijn? Hoor. Ja, dat, dat is wel de verwachting. Uh, de nieuwe baas, dat wordt de, de rijke zakenman Cordero. Uh, men zegt dat hij warme banden heeft met de huidige regering. En volgens politieke analist Carlos Romero zou de regering het nooit toestaan... dat Globovision in handen zou blijven van haar criticasters. Everybody is expecting that the new owners of Global Vision... will be more friendly with the government and the official party. Ja, Politiek-analyst Romero, hij zegt... Ja, Globo Vision zal voortaan veel vriendelijker zijn richting de regering. Dus de kritische lijn, ja, die zullen ze wel vaarwel zeggen. En oppositieleider Enrique Capriles... Ja, die moet waarschijnlijk op zoek naar een andere zender... Ja, waar hij wel uitgebreid zijn, zijn verhaal kwijt kan. Maar, maar de vraag is welke zender dan? Ja, die is ver te zoeken. Wim Frank de Nood, hartelijk dank. Vara. Radio 1 Degids.fm In Vroege Vogels werd gisteren bekendgemaakt dat zondag voor het eerst de geitendans wordt gehouden. De eerste dag in het jaar dat biologische melkgeiten weer de wei in mogen. Dat is een feest voor de dieren en het is ook erg leuk om te zien. De meeste geiten in Nederland zijn niet biologisch en die zitten hun hele leven binnen. Joost Huizing kreeg een voorproefje van de geitendans... bij de Riedammerhoeven in het Amsterdamse Bos. Okay. De geitendans. De staldeur gaat open. Kom dan. Hey, kom dan. Kom dan. Ja, ze zijn wel nieuwsgierig. Kom dan, jongens. Kom aan. Eén mooie witte optocht van biologische geiten. En nog een paar kippen erachteraan. En een lammetje. Zo zou het eigenlijk voor alle 300.000 Nederlandse geiten moeten, hè? Ja, het is een prachtig gezicht als je ze naar buiten ziet wandelen... en je wenst dat iedere geit toe, dat hij lekker in het zonnetje kan lopen... en lekker in de wei kan grazen. Hoeveel uh, geiten leven er binnen het hele jaar door? De biologische geitsector is redelijk groot. Is dus iets van uh, 20 meen ik, van de alle geiten zijn biologisch. En die moeten naar buiten, dus dan weet je in ieder geval... die hebben maar... buiten gelopen. Oh, maar, even, de... maar we moeten achter de geiten ja. aan, hoor. En een lammetje, pas geboren, een paar dagen oud, denk ik. Ja. Leuk, maar... Dat ze enorm kritisch zijn. En dus. eigenwijze. Eigen dat zie je we maar weer. We weer de nu ontstaat er een file hier. De voorsten twijfelen een beetje. En nu gaan er weer een paar de stal terug in. Het is een lekkere chaos. Ja. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat geiten. Naar buiten toe gaan. Ja, je ziet, ze hebben de lol in. Ze hebben dan zonlicht, ruimte en daar worden ze ook heel sterk van. En dat betekent dat ze niet ziek worden. Dus ze hebben een biologische geit is eigenlijk nooit ziek. Er groeien heel veel kruiden in onze wei. We hebben glasklaven en dergelijke. En de zon, de frisse lucht. Ja, hoe voelen we onszelf als we buiten zijn? Bij koeien is daar heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, die hebben veel betere, gezondere klauwen, eh, krijgen veel minder last van uierontsteking... ...betere vruchtbaarheid, allemaal als ze, als ze lekker de wei in kunnen. Bij geiten is er eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan... ...maar je kunt wel vanuit gaan dat het ook voor een geit heel belangrijk is... ...dat hij gewoon af en toe lekker de wei kan lopen. Het is een graasdier, hè? Dus, ja, ja. Op zondag 21 april om 12 uur gaan de geiten naar buiten hier in het Amsterdamse Bos. Op de website van Bionex staan de adressen waar nog meer geiten ja. gedanst wordt. Kijk alleen op de website, want als het regent, gaat het niet door. Dan verplaatsen we het naar een dag met zon. Want als het slecht weer is, wil een geit niet naar buiten, blijft hij lekker binnen zitten. Het zijn eigenwijze kringen. Ze hebben in ieder geval een eigen wil, en is een mooie zaak. Ja. Zullen we nog maar even naar binnen toe gaan? Want daar, daar zijn inmiddels de geiten, die, die hebben ons uh, verlaten. Jullie hebben hier in het Amsterdamse bos heel veel bezoek van mensen die uh, lekker geitenkaas... of geitenmelk of geitenijs komen halen, maar ook heel veel scholen. Ja, ik denk dat we meer 100 scholen per jaar trekken. Kinderen krijgen hier een praktijkles. Dan mogen ze geitenborstelen opstrooien, geitmelken, lammetjes voeren, eitjes rapen. Je hoort wel eens dat kinderen tegenwoordig niet eens meer weten... Even stil, zijn jij. ...dat melk van een koe of van een geit afkomstig is. Nou, laatst was ik aan het melken. En toen dacht een jongetje dat ik hem... Dan sluit je de melkstel aan met slangen. Dat ik ze aan vol tanken was met melk. Dus... <laughs> En meestal spuit ik er dan wat melk uit om te laten zien dat er echt melk in zit. En, nou, voor heel veel kinderen is dat toch een, uh, nou, bijna een schok. Want melk komt uit een pak en dat staat in de winkel. Mensen denken ook dat alle geiten altijd buiten lopen. Want dat zie je op de verpakkingen. Ja, op een heleboel uh, verpakkingen zie je mooie, prachtige plaatjes van geiten uh, in, de in, wei, in de wei. Zwolijk, ja. de geiten dan zo. Ja, en dat is bij biologisch natuurlijk terecht, want die komen ook echt in de wei. Maar bij gangbare, gewone geitenkaas niet. Je ziet in een heleboel supermarkten die verpakkingen wel. Gewone, gewone ga, gangbare geitenkaas met mooie, prachtige plaatjes van geiten in de wei. Daar hebben we een klacht tegen ingediend bij de reclamecodecommissie. Dat is uh, in eerste instantie gericht tegen de Aldi-kaas. Uh, die hadden een prachtig uh, geit uh, met prachtige horens, lekker in groen gras... Maar de aldi kaas komt helemaal niet van een geit die ooit buiten is geweest. Ze hebben al een leven binnen gestaan. Gewoon in de ouderwetse bio-industrie. Ja, soms in stallen waar meerdere duizenden geiten ja. bij elkaar staan. Dus ook echt een beetje een aan het industrialiseren helaas. En aldi heeft eigenlijk al, al gelijk gezegd van, ja, jullie hebben gelijk. We halen dat uh, plaatje eraf en we gaan naar ja, door... We halen het plaatje eraf. Geeft die geiten een beter leven? Ja, dat hadden we natuurlijk liever gezien. Maar uh, de, ja, dan krijg je natuurlijk uh, de Aldi's in deze wereld die zeggen... dat is onhaalbaar hoor, dat, ja, uh, dat, dat gaat te duur. duur. Dan moeten we moeten biologische kaas kopen en dan ja. uh, bereiken is, we dat automatisch. Is dat nou zo heel veel duurder? Het is wel duurder, maar dat, uh, als je wilt betalen voor het welzijn van een geit... de uh, meeste mensen hebben het er wel voor over. En het smaakt ook lekkerder. Op hoeveel plaatsen gaan de geiten dansen? Nu is het al bekend dat het op drie plaatsen is. Dus hier in het Amsterdamse bos bij de Riedammerhoeve. Kunnen gaan kijken bij het Geertje in Zoeterwoude. En in Oude Tongen op Goeree Overflakkee bij Van Tilburg Melkheid. Is het voor jullie zelf nou ook een, een bijzondere dag als ze weer voor het eerst naar buiten gaan? Het is altijd een heel mooi gezicht om te rijden buiten in het zonnetje. Het uh, zeker als de zon schijnt. En ja, het scheelt ons ook heel veel werk. Ja. Je hoeft al die poep niet op te ruimen. Je hoeft de poep niet op te ruimen, je hoeft veel minder op te strooien. Het lijkt allemaal veel schoner. Allemaal blije geiten en blije boeren. Absoluut. Geitenboer Willem Dam in gesprek met Joost Huizing. En verder kwamen aan bod Mirjam van Bree van Bionext... en Sjoerd van der Wouw van Wakker Dier... die dus een klacht hebben ingediend over de verpakking... een foto op de verpakking van geitenkaas bij de Aldi. En dat heeft geholpen, want die foto is eraf gehaald. Alle informatie over de geitendans zondag... is te vinden op vroegevogels.vaga.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 35.000 of jeans a week, every week, and one day had to stop, and all that skill remained here. We're gonna go and try and get 400 people their jobs back. That's why we want to go and start yeah, a great global denim company, because the skill is in this town. The skill never left the town. De eigenaar van een jeansfabriek in de stad Cardigan in Wales vertelt het verhaal over hoe hij en zijn vrouw een oud beroep nieuw leven inbliezen. Spijkerboeken maken. Het prikkelde de verbeelding van onze marketingdeskundige Charles Bormans... die er op zijn beurt ook een verhaal over heeft. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Wat is er zo bijzonder aan het verhaal over die spijkerboeken? Nou ja, zoals we even uit dat uh, fragmentje hoorden... Cardigan in Wales was ooit de jeanshoofdstad van Groot-Brittannië. Uh, gedurende drie eeuwen lang werden daar spijkerbroeken gemaakt. Uh, relatief kleine plaats, ongeveer 4000 inwoners. 10% van de bevolking was betrokken bij het maken van die jeans. Dus 400 inwoners maakten zoals we hoorden 35.000 broeken per week. Wat gebeurde in 2002? De grootste klant, Marks Spencer... besloot de productie naar Marokko over te hevelen... vanwege ja, de goedkopere arbeidskrachten. Gevolgd is dat 10% van de werkende bevolking van Cardigan... in één klap werkloos was. Uh, 300 jaar jeanskennis bleef daarmee totaal onbenut. En voor ja. de ondernemers David en Claire Hyatt... was dit onbegrijpelijk en onverteerbaar. En zij dachten, hier ligt een kans... voor een nieuw jeansmerk uit Wales. En we noemen dat Hyatt Hyatt, Hayut, Hayut, Denim ja. Corporation. Ja. En dat dat Welsh is niet makkelijk uit te spreken. Nee, nee, nee. Cardigan heeft ook nog een heel andere naam in het Welsh, Maar dat ga ik nu niet <laughs> zeggen. Dat weet ik ook niet. Maar um, hoe ga je dan onderscheiden? Wat ze hebben geprobeerd is... dit kleine jeansmerk moesten vooral gaan onderscheiden... door content en storytelling. Wat zoveel betekent dat ze een verhaal wilden gaan vertellen... over het jeansmerk Hyatt Denim. Um, eigenlijk is dat verhaal van die spijkerboek... is het verhaal over de geschiedenis... van de geschiedenis van de jeans in Cardigan. En eh, dit merk bestaat dus pas uit 2009... maar ze claimden eigenlijk die authenticiteit... van het feit dat hij al drie eeuwen lang... Uh, spijkerbroeken werden en nu weer worden gemaakt. Uh, ze zijn ook heel erg op dat Britse gaan zitten. Het is het enige Britse dienstmerk... dat uh, eigen jeans in een eigen Britse fabriek maakt. Made of Britain, made in Britain. Dat doet het natuurlijk goed in deze ja. tijd. Um, en het belangrijkste is dat ze dus echt naast al die standaard spijkerbroeken die over de hele wereld te koop zijn... hebben zij een eigen verhaal toegevoegd. En dat verhaal heeft het hem gedaan? Ja. Of was nou, dat meer dan het verhaal? Nou, het, is, het, is, het, is, het, is het begint met het verhaal. Overigens mensen zijn ook bereid het spul te kopen... want de broeken kosten tot 230 euro per stuk. Mensen doen het ook echt. Maar die uh, ondernemers hebben er ook nog meer aan toegevoegd. Ze hebben... Uh, die David Hyatt die heeft iets bedacht. Dat toen die History Tag zeg maar een historisch label. Dus in elke broek zit een label met een nummer erop. Dat nummer kun je dan weer registreren op historytag.com. En op die site zie je dus dat die broek van jou wordt gemaakt... door de mensen van dat HIO-team. Je kunt ook eigen foto's toevoegen als je die broek hebt gekocht. Het is de bedoeling dat je ook eigen foto's maakt van waar je die broek draagt. Oh ja? Dus als het ware... Uh, maak je het leven van zo'n broek maak je ook echt zichtbaar. En als jij op een gegeven moment besluit om jouw broek... die dan op een gegeven moment redelijk vintage is... om die weer door te verkopen aan een ander... dan is de bedoeling dat die ander dan ook weer die foto's gaat maken. Zodat het boek, in feite die broek een soort levensreis maakt... die je ook kunt volgen op het internet. Maar die spijkerbroek is dus een succes geworden dankzij dit verhaal. Je kan ook zeggen dat is een hoop gedoe al het verhalen vertellen. Komt het vaker voor? Uh, ja, uh, wat je nu ziet is dat eigenlijk uh, in, in de loop van de jaren... Uh, is dat vertellen van een verhaal, storytelling... zoals we dat in marketing communicatie noemen... wordt het steeds belangrijker. Uh, je ziet nog dat heel veel merken... die, die blijven maar communiceren op functioneel gebied. die dus blijven blijft maar roepen, ja, we zijn goedkoper, we zijn sneller... we zijn beter dan onze concurrent. Maar in feite roept dat iedereen. Kijk maar naar alle supermarkten, die zitten elkaar ook alleen maar gek te maken op prijs. Maar met een eigen verhaal... Achter het merk maak je het merk eigenlijk pas echt onderscheidend. Ja. Noem eens een voorbeeld van een ander bedrijf dat dat doet. Uh, we hebben hier een fragmentje van uh, Lego. Ja, daar... Heb je meegenomen? heb ja. meegenomen. Okay. You've probably seen one of these. A Lego brick. But have you ever wondered how it all started? And why it's called Lego? Are you curious? Let me tell you how it all began. En dan begint het verhaal. Ja, dan begint het verhaal. 17 minuten duurt deze, dit filmpje. Helemaal geanimeerd, ziet er heel mooi uit. En ja, het gaat natuurlijk maar over een speelgoed, stukje speelgoed. Maar als je dit filmpje ziet, dan zie je dat daar veel meer achter zit. Dus Lego is duidelijk speelgoed met een verhaal. Um, soms gaat het verhaal echt puur over een product. Soms ook over de context waarin dat product uh, geplaatst moet worden. Laten we even naar deze commercie luisteren. It's the hottest fires that make the artists steel. Add hard work and conviction and the know-how that runs generations deep in every last one of us. That's who we are. That's our story. Kijk, dit is een geweldig filmpje. Dat is uh, gemaakt voor het auto met Chrysler. En uh, dat gaat echt over... Hè, Chrysler wordt in Detroit gemaakt. Die stad is, zoals ze dat noemen... a town that's been to hell and back. Yeah. Importers from Detroit. Uh, een stad die helemaal down the drain is gegaan. En toch worden er nog steeds die auto's gemaakt. Dus het gaat niet zozeer over die auto... maar veel meer over ja, de context, de achtergrond. De mensen die keihard werken vanuit een achterstand om die auto's auto weer op de markt te krijgen. En is nou ook bekend waarom consumenten het geduld brengen om al die verhalen aan te horen en dan ook nog te zijn... Om, om het product dat bij dat verhaal hoort te kopen, kennelijk? Ja, nou, het vertellen van een goed verhaal is, is goed voor een merk. Uh, het is eigenlijk een soort van merkenbouw. En je ziet dus ook dat consumenten die uh, hebben oor naar een goed verhaal. Die hebben iets met een goed verhaal. Mensen waarderen het als, een, een, als, een merk, uh, uh, als over een merk verhalen worden verteld. Hè. Dus dit waarderingselement is belangrijk. Verhalen kunnen de emoties van. Van mensen raken. En wat heel bijzonder is, uit onderzoek blijkt dat verhalende merken als veel relevanter beoordeeld worden door de consument dan puur functionele merken. Dus ook relevantie is heel belangrijk naast emotie en naast waardering. Nou, ga je het voorbeeld van die Britse jeans, ja. die Amerikaanse auto's en Lego? Ja. Doen we dat in Nederland ook? Of kijken we hier vooral naar de prijs in deze crisistijd? We kijken natuurlijk heel veel naar de prijs. Maar je ziet ook dat heleboel merken toch verhalen beginnen te vertellen. Overigens gebeurde dat in het verleden. Ook al laten we even naar dit fragmentje luisteren. Ja, dit is vakmanschap, is meesterschap. Dit ja. liedje is overigens ooit geschreven door Kloes van Mechelen. Klinkt heel klassiek, maar is niet zo heel erg klassiek. Maar dit gaat echt over het verhaal van het ambacht achter Grols ook. En allerlei am, andere am, ambachten ook. Ik vind het vreemde dat, dat hebben ze op een gegeven moment losgelaten. En als ik nu aan jou vraag, wat is het verhaal achter Grols? Dan weet je het eigenlijk niet meer. Dat is ja. eigenlijk verdwenen. Dat is doodzonde. Brand, Brand heeft zoiets nu, hè? Ja, Brand die heeft natuurlijk echt dat verhaal altijd over, over Lemberg. Ja. Uh, Rabobank in... zie je het nu ook weer doen. Heel sterk op dat coöperatief bankier. En Albert Heijn zie je het eigenlijk ook doen in de vorm van de Harry Piekema. Hè, die de bedrijfsleider in die tv commercials die vertelt eigenlijk voortdurend het verhaal van Albert Heijn over het voedsel, over de lekkere dingen die samen met Jamie Oliver gemaakt worden, leuke acties, aanbiedingen et cetera et cetera. Voortdurend wordt dat hele Albert Heijn verhaal verteld. Dat is dan ook storytelling, want dat is eigenlijk dat is, gewoon het verhaal van die bedrijfsleider wat er gebeurt in zijn zaak. Ja, dat is het dus wel. Het is niet maar, het verhaal achter het, het, het grote hoeft, Nee, het hoeft ook niet altijd terug te gaan naar de historie, maar er is wel een verhaal dat het een supermarkt is waar altijd wat te doen is. Er zijn goede producten te koop. Het gaat niet altijd over prijs. Er is meer. En dat is interessant, vind ik, achter dat Albert Heijn-verhaal. Charles Bormans over het verhaal in de reclame. Tot volgende week, show. Tot volgende week, Felix. De televisie van vanavond. Kijkt u wel eens naar Duitsland? Op WDR is er een documentaire te zien over Apple, hoe het eraan toe gaat met de arbeidsomstandigheden in fabrieken in China. Al lange omstreden en nu een inkijkje. Om kwart over acht op WDA Draai dus. Rambam duikt in de vreemde aanbiedingen op marktplaats. Twee mannen zeggen namelijk informatie te verkopen waarmee je heel veel geld kunt verdienen. Nou, laat dat maar aan Rambam over. Die gaan natuurlijk over tot de koop en daarna aan de slag. Ik ben benieuwd waar dat toe leidt. Om 5 voor 10 op Nederland 3. En dan is er nog die vijf dagen in mei met een aflevering De Waarheid van Wons over Friesland in de oorlog om 11 uur op Nederland 2. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen. Dag. Ja, echt. Bedankt. Ik vind dat we het wel een klein beetje mogen relateren. Ja, ik heb die radio. Nee, mag afzetten. Nu, nu mag ik even. <laughs> Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. De beperking van vrijheden voor minderheden in Rusland. dat deugt natuurlijk van geen kans. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Ik vind maar... dat we er uh, heel veel uh, nuttigs over gezegd hebben. Ja, <laughs> en vonkende meningen. Haarswerken, werken, doen. Geen gezeur, recht voor zijn raap. Maar ik ga vind. ook niet doelbewust werken aan dingen die ik niet leuk vind. Dat doe jij ook niet, of wel? Maandag tot en met donderdag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl